Vorige week hadden we het over Amalekieten. Dat was natuurlijk helemaal geen prettig volkje. Maar ja, de Amalekieten zijn wel ergens toe bestemd. Hè? Dat is om overwonnen te worden door het volk van God. Dus als je Amalekieten ziet, moet je zeggen: ha, weer eentje die te overwinnen is. Het gaat erom uit welke perceptie dat we denken. Dan heb ik het thema van vanmorgen gekozen, neergeveld in de woestijn. Zouden die Amalekieten dan toch gewonnen hebben? Eén ding is duidelijk. Israël wordt neergeveld in de woestijn. Wie zei van ons ook weer dat wij Israël zijn? We zeggen het toch heel gauw, hè? Ja, we zijn Israël. Maar dan bedoelen we natuurlijk de naam. Israël. Overwinnaar met God. En dat zijn we natuurlijk. Maar zo heet wel Israël het volk. Maar Israël was helemaal niet zo overwinnaar met Jahwe, onze God. Het was een volkje wat mopperde, murmureerde. Kent u die woorden? Morre. Morren. Nou, lieve mensen, ik heb voor vandaag een paar dingen achter elkaar gezet. Ik mag wel een kwartier laten beginnen, maar ik neem er gewoon een half uur bij. Ja toch, we zitten de Sabbat om met elkaar het woord van de Heer te delen. Ik denk, laten we eens beginnen in het Nieuwe Testament. 1 Korinthe. 1 Korinthe, hoofdstuk 10. De eerste vier versen. Daar zegt Paulus, ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet. En weten is al een heel leuk woord, daarom zeg ik een streepje onder. Weten is weten dat je het weet. Je moet het ook echt weten. Als je over het woord van God praat en je gaat het delen met elkaar, moet je weten dat het het woord van de Heer is. En aan het woord van de Heer moet je gewoon nooit twijfelen. Zelfs al snap je het niet, moet je nog zeggen, ik ga, want hij weet het beter dan ik. Dat heet eigenlijk geloof. Ik stel erop prijs, broeders, dat gij weet dat onze vaders... ...alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen. Weet u dat? Amen. Alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee... ...dat ze allemaal hetzelfde geestelijke voedsel aten... ...en dat alle dezelfde geestelijke drang dronken. Want ze dronken uit de geestelijke rots... ...welke met hen medeging... ...en die rots was de Christus. Wat betekent Christus? Dat betekent gezalvde. In het Hebreeuws is het Yeshua en Messiach. Want Messiach is natuurlijk hetzelfde woord voor gezalvde... ...alleen het ene is Hebreeuws en het andere is Grieks. De geestelijke rots werd hen medeging... En die rots was de Christus. Toch is dat moeilijk voor te stellen, hè? tot je in de woestijn loopt. En tot dan Christus bij je is. Vind je dan een rare gedachte, of niet? Er zijn mensen die denken dus dat Yeshua al bestond en dat hij door de woestijn meeging. Want er staat toch Christus. Maar er staat dus niet Yeshua, hè? Er staat gewoon Christus, de gezaligde. Er ging iets met het mee dat volk door de woestijn. Wat ging er mee? Een geestelijke rots. En die rots is de Christus. Maar welke rots kennen we nou in de woestijn? Wat is er van de rots afgekomen? Maar in wezen zijn de woorden van Jaber van de rots afgekomen. Het was zijn Torah. Dus Jaber sprak tot het volk zijn Torah. En dat waren de regels van het Koninkrijk van God. In wiens koninkrijk leven wij? In het Koninkrijk van God. Dus het is helemaal niet verbazingwekkend dat je binnen dat koninkrijk van God een kader hebt van het bestuur waarin God regeert. Dat hebben we op zien met elkaar gekregen. Dat zijn eigenlijk, zegt de Bijbel, de levende woorden die tot het volk zijn gevloeid. Ze kregen van die berg ook nog, wat kregen ze ook weer? Water. Ze dronken uit de rots. Het is heerlijk om met elkaar over die rots na te denken. Maar het is niet de bedoeling van vanmorgen. Het is alleen maar de start van de tekst uit Korinthe. 1 Korinther 10, omdat hij daarmee eindigt. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk. U kent de wolk. Waar is dat een symbool van? Ja, Gods aanwezigheid. Houdt het heel eenvoudig. En duidelijk zichtbaar in de woestijn. Heel de aanwezigheid van abbe Yahweh was te zien aan de wolk. En waar die wolk heen ging, linksaf, ging het volk linksaf... ging die wolk rechtsaf. Zo leidt de geest van God zijn kinderen... Ze werden allemaal gedoopt in de zee en hij praat over niet gewoon brood en niet gewoon drank. Hij praat over geestelijke voedsel en hij praat over geestelijke drank en hij praat over een geestelijke rots. Dus we moeten over geestelijke dingen nadenken en dan maakt het niet meer uit of je in Israël leeft of dat je in Saddam leeft of ergens anders. We hebben geestelijke principes waarnaar we moeten leven. En die geestelijke principes kunnen we alleen maar leren... door de woorden die Abba bij ons heeft gegeven. Het is heel simpel om te zeggen, je moet de wet houden. Is dat een leugen? Dat is geen leugen. Je moet je gewoon naar de wetten leven. Maar als je alleen maar naar de wet leeft, bent u een arm, mens. Je moet je afvragen, waar is dat wet vandaan gekomen? En hij komt uiteindelijk uit de geest van... Abba Yahweh. Abba Yahweh heeft iets in zijn gedachten. Dat is het aller allerbeste voor de mens om dat te doen. Helaas zijn we groot geworden in kringen. Waar de mensen zeggen, joh, die wet is helemaal weg. Joh. Dat is voor de joden. Ja, Daarom zijn ze ook zo gezegend. Maar zouden ze snappen tot de wetten van God. Voor de hele wereld zouden zijn, voor de mensheid. Dan zou de hele mensheid in vrede en shalom leven. Maar zelfs de christenheid durft te zeggen, die wet is weggedaan. Aan Golgotha aan het kruis genageld. Echt niet waar. Gaan we binnenkort een aparte preek houden, wat er aan het kruis genageld is geweest. Lieve mensen, we praten over geestelijk voedsel, over geestelijke drank. We praten over een geestelijke rots. We praten ook over een volk wat geestelijk moet zijn. Maar het volk Israël was helemaal niet geestelijk. Het waren slaven die een paar honderd jaar, vierhonderd jaar in slavernij gewerkt hadden. Die wisten zelf niet na te denken. Ze hadden een slavengeest. Ze moesten alles gezegd worden. Doe dat en doe dat. En dan gingen ze het doen. En dan waren ze nog opstandig ook. Echt een beetje zoals wij. We hebben dezelfde probleem als volk Israël. Wij zijn ook echte Israëlieten. Daarom zit je elke sabbat hier om iets uit de Torah te horen. Zodat je elke keer weer een beetje bijgesteld kan worden. Om in de richting van dat wat God denkt te gaan begrijpen. Waar gaan we naartoe vanmorgen? Neergeveld in de woestijn. Er staat in die 1 Korinther 10 vers 5 over dat hele volk Israël, wat hij uit Egypte gehaald heeft, wat hij naar zijn Sinei gebracht heeft om heerlijkheid van zijn Torah te laten horen, want daarin is leven. Dat volk heeft hij uitgelegd. en dan zegt hij, toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze werden neergeveld in de woestijn. Wou je halleluja zeggen? Of prijs de Heer? Nee hè? Hier kan je echt geen prijs de Heer op zeggen. Als hij 600.000 man uit Egypte haalt, even zoveel vrouwen en nog eens een keer zoveel kinderen, dan heb je meer dan een miljoen mensen. Die gaan de woestijn in, sluiten een verbond mee en er komen er maar twee aan in het beloofde land. Eigenlijk is het triest. Kent u de geschiedenis? Ja toch hè? Heel dat volk moest sterven in die woestijn. Ik hoop dat wij een ander vooruitzicht hebben. Tot wij door die woestijn heen gaan om dat beloofde land te bereiken. En tot we nou niet in dezelfde fouten gaan vervallen als het volk Israël. Tot we werkelijk overwinnaars zullen zijn. Eén ding is duidelijk, broeder en zuster. Paulus zegt ons duidelijk dat het merendeel heeft God geen welgevallen aangehad. Je kan dus hier zijn op Sabbat en zeggen, gut, ik vier netjes de Sabbat. He, vier de gebod van de wet, ik vier alle feesten van de Heer. Ik hoop dat je hart er helemaal in verbonden is. Want het is echt een vreugde te weten dat de sabbatten van Yahweh tekenen zijn tussen hem en zijn volk. Als je zegt ik ga de zondag vieren, mis je het teken van God. Dat kan alleen maar als je misleid bent door Rome, dan ga je zondag vieren. Dus mensen die zondag vieren moeten we evangeliseren om te vertellen dat Yahweh een teken geeft tussen hem en zijn volk. Echt waar. Vind je dat leuk om te horen? Zijn we beter als alle andere mensen? Echt niet waar. Misschien zijn we wel slechter, want we kennen de waarheid. En we doen toch rommelen links van de weg of een beetje rechts van de weg. Nee, ja, ik heb het probleem niet, maar u wel waarschijnlijk. In nummerie 14, vers 1 en 2, daar staat het volgende. Nadat die verspieders hadden gesproken dat volk stond voor de grens van Canaan. Dat was het beloofde land. En toch gingen ze verspieders uitsturen. Nou ik kan je erover nadenken, is dat nou een foutje van Mozes? Is dat nou een foutje van de, die verspieders? Dus, ja, laten we kijken in het land, laten we het even rustig in het midden laten. Eén ding is duidelijk, God had gezegd, neem het land in. Ik vraag me af of die verspieders wel nodig waren geweest. Ik denk zelfs als ze geen verspieders hadden gestuurd... Tot die hele 1,2 miljoen mensen zo de grens overgegaan waren. En tot al die Canaanieten, horzels achter de kont hadden gekregen, met steken erachteraan, die hadden ze zo naar Libanon en dingen toe gejaagd, dat het hele land had vrij geweest voor Israël. Maar dat deden ze niet, ze gingen verspieders uitsturen. En van die verspieders waren er twee die zeggen, 'het is zo'n land.' Precies wat God gezegd heeft: zulke druiven het is een land van melk en honing. Iedereen was blij en gelukkig. Maar er zijn er tien die zeggen, nou ik heb daar mannen gezien, dat waren zulke kerels. Wij waren springhaantjes in hun ogen. Die gingen kijken vanuit hun kleine denken. Het waren zulke grote mannen, gaat nooit lukken. En door die tien mensen beïnvloedt zegt het hele volk, dat gaat niet lukken. En eigenlijk is het triest. Dat hele volk gaat dadelijk terug de woestijn in, sterft in de woestijn. Maar die twee, Jozef en Caleb, die zijn dadelijk degene die de grens overgaan. Wonderlijke ervaring, want dan zijn ze al een jaar of 80, 85. En er zegt zelfs die Caleb, uh, die zegt op een gegeven moment: Hij zegt, uh, de Heer heeft me die berg beloofd. Zegt hij, ik ga even naar boven toe gaan meenemen. Een man van 85. Ja, toch? En toen hadden die Kanen niet ook nog ijzeren wagens, zie je dat? Zij kwamen op hun ezel, wat land binnen, want meer hadden ze natuurlijk niet vanuit die woestijn. Maar zij hadden ijzeren strijdwagens. Maar dat deed Caleb helemaal niks. Als je die verhalen leest, is schitterend. Je moet veel Bijbel lezen om te zien hoe Israël uiteindelijk dat land in bezit gaat nemen. Wij kunnen het land van God niet in bezit nemen door gewoon te blijven zitten. Nee, we moeten aan de gang blijven. Dat hele volk werd neergeveld in de woestijn op een païna. In nummerie staat... Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. In welke nacht? In welke nacht? Dat die twaalf verspieders terug waren gekomen. En hadden gezegd, ga niet lukken. Al de Israëlieten die morden tegen Mozes en Aaron, de hele vergadering zei tot hen, ach, waren we het land Egypte maar doodgegaan. Of waren we in deze woestijn maar gestorven. Heeft u dat ook wel eens gezegd in uw eigen gedachten? Omdat je moeite hebt en verdriet en alles zit tegen, waar het ook maar dood was? Vraag God om vergeving dat je het gezegd hebt. En zeg, vader, dat wil ik nou nooit meer zeggen. Was ik, nooit was ik er maar nooit aan begonnen? Ja, hoe vaak zeggen mensen dat niet? Want zelfs een keuze maken om de Heer te volgen in het vieren van zijn sabbat en zijn feesten, dan word je wel helemaal apart gezet, ook van de christenheid. De christenheid lacht je ook uit. Je bent dus een gek klimaat, je een beetje geworden. Nou, zullen we niet wettisch? Ik ben gewoon wettig. Ik rijd toch normaal rechts, ik stop voor het rode licht. Dan zeg je toch ook niet meer, ben je wettisch? Gewoon je ja, eigen aan de regels houden van Gods Koninkrijk. Ook al heeft de paus nog zoveel dingen gezegd. We geloven hem helemaal niet. Ook met zijn Maria niet. Allemaal onzin. Het is niet te geloven waar miljoenen mensen aan vastzitten. Het is een wonder dat we met elkaar, zo'n klein groepje... Raag getrouw willen leven. Dat is niet wettig. Dat is gewoon de regels binnen het koninkrijk van God. Je mag rustig aan me zeggen. Er waren wat problemen bij de Israëlieten. Want ze morren. Ze mopperen. De grootste kwaad in het lichaam van Yeshua is mopperen. Gegarandeerd als een van u gaat mopperen tegen de ander. en die haalt er een ander bij. heb je binnen de kortste keren de mopperclubje. Weet u wat er met een mopperclubje gebeurt? Het is heel triest, maar het gaat kapot. Meestal ten koste van het moppenclubje. Want uiteindelijk zullen ze zich van het lichaam van de heer afzonderen. En dan gaan ze ergens anders naartoe, waar ze allemaal mopperen waarschijnlijk. Maar het is een vreugde om in het koninkrijk van God niet te mopperen. Als daar gemopperd wordt, gaan er ernstige dingen gebeuren. Weet u toevallig wat? Ze zeggen, waren we maar in Egypte gestorven of in deze woestijn. Weet u wat er gaat gebeuren? Ja, dat, dat is... Uh... Een beetje eng, vind je dat ook niet? Want God die luistert naar zijn volk. God die luistert echt naar zijn volk hoor. Soms denken we als dat onze gebeden niet verhoord worden. Maar veel van onze gebeden spreken we ook niet uit in geloof. Wij bidden God om alles. We hebben een nieuwe auto, fiets en dan krijgen we het ook maar niet. Dan denk je, nou God die luistert helemaal niet. Maar je moet God niet vragen om een nieuwe fiets. Je moet even vader zeggen wat hij in zijn eigen Torah gezegd heeft. Zeg je vader, wat heerlijk dat u dat gezegd hebt en dat u dat gezegd hebt. U bent een betrouwbare God. Dit gaat me allemaal toevallen. Want je gaat alles krijgen wat hij beloofd heeft in het Torah. Dus je moet niet zomaar bidden, je moet zeggen wat vader zegt. Dat noemen ze proclameren. Beste wat er is. Nou, hij zegt het volgende aan het eind van nummer 14. In deze woestijn zullen uw lijken vallen omdat gij mij tegen mij gemoord hebt. Kom je vandaag om naar een fijne boodschap te luisteren? Het wordt echt lastig hoor, want er gaan er nog veel meer komen. En dat is niet om je verdrietig te maken, maar dat is om je ergens op te wijzen. Want we zijn met elkaar toch wel ingeënt op Israël, of niet? We zijn een volk geworden wat verbonden is met de verbonden van Abba, Yahweh met Israël. Want alleen binnen het verbond van Yahweh met Israël is een verlosser beloofd, Yeshua. Hoe denk je buiten de verbonden van Abba met te leven? In welke christelijke omgeving ook. En je houdt je niet aan Torah. Op grond van welk verbond denk je tot Yeshua je moet redden? Moeilijk hè? Maar het is niet moeilijk, het is heerlijk. Omdat je tegen mij hebt gemopperd en gemoord. Voorwaar gij zult niet komen in het land waarvan ik gezworen heb dat u daarin te doen wonen. Behalve Caleb en Jozua. Dus omdat je moord zou je niet komen in dat land? Nou zijn wij natuurlijk ook allemaal op weg naar het land. Maar in mijn geest, lieve broeder en zuster, woon ik al lang in dat beloofde land. Is dat met u ook zo? Want wij zijn natuurlijk gelovige mensen. Wat bezitten wij door het geloof? Hoe is die uh, definitie ook weer van het geloof? Hebreeën 11, vers? De zekerheid van de dingen die men houdt. Oh. Dus het geloof is de zekerheid van de dingen die ik hoop. En het is een bewijs van zaken die ik niet zie. Verstaat u hem? De Heer heeft ons wat beloofd, dat is het beloofde land. Hij heeft gezegd, vertrouw op mij, vertrouw op Yeshua. en ik zal je binnenbrengen. Dan ben ik in het geloof al in het land. Alleen ik ben nog op weg. Maar ik ben op weg naar dat land. Sterf ik vandaag? Hij zal me opwekken en ik kom in dat land uit. Echt waar, dat bezitten we door geloof. We zijn met elkaar op weg naar het beloofde land. Maar in de geest leef ik al in het beloofde land. En in dat beloofde land, daar heerst Gods Torah. En omdat ik dat geloof, voeren we die Torah vandaag al uit. Dus niet omdat je wettisch bent, maar omdat je gewoon wettig handelt. Het is een vreugde om in de wegen van de Heer te wandelen. Hij gaat verder met die nummerie 11, vers 1 en 2. Toen het volk aan het klagen was... Wat is dat, klagen? Mopperen, een andere woord ervoor gewoon, klagen. Was het kwaad in de orde van Jahwe. Jahwe hoorde het en zijn toren ontstakken, want hij wordt er boos op dat geklaag. Waarop het vuur van Jahwe onder hen ontbrandde aan de rand van de legerplaats. Toen kermde het volk tot Mozes. Mozes bad tot Jahwe en daarop doofde het vuur. Dit is zo mooi, hè? Brandt je ook wel eens wat in je leven? Of is dat alleen bij de moppenkonten? Hoe meer dat je moppert, des te meer gaat het branden. Weet dat je moet stoppen met mopperen. Echt waar. Het is een vreugde. Laat Mozes voor je bidden. Wie is onze Mozes? Yeshua. Yeshua. Vader, ik heb gezondigd. Ik ga vandaag stoppen met, met mopperen. In de naam van Yeshua. wil me vergeving schenken. Je, Mozes had al gezegd, de Heer zal een... Uh, een man verwekken zoals ik, naar hem zul je luisteren. Yeshua is onze Mozes. Yeshua handelt precies zoals Mozes heeft gezegd. Hij was volkomen rechtvaardig. Wij zijn zijn navolgers. We zullen gewoon naar de Torah leven. Is een vreugde. Weet als je naar de Torah leeft en je maakt fouten, tot je op grond van Torah verzoening hebt door het offer van Yeshua. Anders kan je bidden tot Sint Juttemus. Als je geen grond hebt in Torah, waarschijnlijk gaan jullie gebeden ook niet verhoord worden. Dus weet dat je moet wandelen binnen de kaders van Torah, dan heb je op grond van Torah verzoening door het bloed van Yeshua. Hij heeft 100% Torah uitgeleefd. Hij is 100% rechtvaardig. Moet je het luisteren, het gaat nog veel verder, want binnen dat volk van God zit een heel samenraapsel. Luister goed, het samenraapsel dat zich onder hen bevond, werd gulzig, begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren. En ze zeiden, geef ons vlees te eten. Wij denken terug aan de vis die we in Egypte aten, of niet. En de komkommers, de meloenen, de look, de uien, de knoflook. Ze hadden natuurlijk Egypte verlaten, daar hadden ze alles. Hadden wij ook niet alles in Egypte? Toen je nog gereformeerd was en pinksteren en uh, vrolijk charismatisch en alles wat we hadden, was er geen vreugde, we hadden toch alles. En op een of andere vreemde manier krijg je met Torah te maken, en je gaat zien totdat de weg van de Heer is. En je maakt toch een vreemde beweging in je ziel. Ik weet niet wat er met u zo is. Ik werd ge, ja, bijna gedwongen te kiezen voor wat God zei. Maar in mijn ziel was het helemaal niet goed. Pas de dag toen ik tot een keuze kwam. Zo zegt Jabet, ik ga zo wandelen. Had ik mijn vrouw tegen en alle andere dingen tegen. Geeft niks, want het is een schat van een vrouw. Ze heeft alles weer goed gemaakt. En ik steeg eens alle dagen. Maar als je keuzes moet maken in je leven. Maak altijd je eerste keuze voor God. Je gaat stappen nemen en naarmate dat je die stappen gaat nemen, en ineens zeg je, Git, ik heb al een hele weg afgelegd, wat een zegenrijke weg is dat voor de Heer. U zal keuzes moeten maken om dit te gaan ervaren, lieve mensen. Je hebt dan wel een heleboel goede dingen verlaten, maar je gaat dan in het land van de Heer vele andere dingen vinden. Het is helemaal niet vervelend om goede ervaringen met de Heer te maken. Hij zegt namelijk dat volk wat in de woestijn is neergeveild... Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschiet, opdat we geen lust tot het kwaad zouden hebben, zoals zij die hadden. Zij hadden dus in de woestijn lust tot het kwaad. Waarvoor God had gezegd: doe het niet, gingen zij doen. Ze gingen ernaar verlangen. Hun begeerte was ernaar. Als je je begeerte hebt, wat niet naar Gods wil is, dan heb je een begeerte die ook niet vervuld wordt. Ga je mopperen. Ga alles begeren wat God in zijn woord gezegd hebt, dan heb je een vreugdevol leven als gelovige. En dan kun je veel met elkaar delen. Hoef je nooit te mopperen. Hij zegt in Judas 5, en dat is een hele belangrijke tekst. Wij lezen natuurlijk niet zo vaak in Judas, maar die Judas is echt een mannetje die het wist hoor. Hij zegt, moet u luisteren, ik wil u te binnen brengen. Tussen haakjes staat er dan achter, gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen. He, je wist het wel. ...dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft... ...maar een andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren... ...wat heeft hij ermee gedaan? Vindt u dat vrolijk evangelie of niet? Gaan we uit Egypte weg... ...Hij heeft dat volk geleid in de woestijn, lieve mensen... ...maar een andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren, verdeligd. Je kan dus met het volk van God uitgeleid worden... En toch een ongelovige blijven. Je kan jarenlang met het volk van God meewandelen en toch uiteindelijk verdelgd worden. Dat is heel wat anders dan één keer gered, altijd gered. Je wordt gered door je geloof in Yeshua, maar dan zou je dus een Torah getrouw leven moeten gaan leiden. En dat is een vreugde om dat te doen. Wandel je niet op de weg van vader Yahweh, heb je een probleemvol leven. Maar andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren, heeft hij verdeld. Nou, kom je op Sabbat voor bij elkaar. Hè? Dan komen er nog een paar hoor, dan moet je luisteren. Hij zegt, word nou ook geen afgodendienaars. Hebben we afgodendienaars in ons midden zitten? Wees geen afgodendienaars zoals sommige van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Nou, dat is toch niet zo verkeerd, wij dansen hier ook voor het aangezicht van de Heer. Alleen daar ging het op een hele andere wijze. Precies watgene wat vader heeft gezegd om niet te doen, doet het volk. Mozes is op de berg en het volk zegt, nou waar, waar die man blijft, die, die Mozes, dat klinkt niet zo koosje, hoor, want als ze gaan aanwijzende voornaamwoorden gebruiken, waar die nou blijft, ja, hij moest toch naar vader toe, maak ons een, een gouden kalf. We moeten wat hebben om te zien. En ze noemen het zelf, dat gouden kalf, zodat we door dat kalf heen jawe aanbieden. Want ze aanbaden jawe, wist u dat? Ze dansen rondom het kalf tot eer van Jawe. Maar het kost hun hun leven. Vader Jawe noemt het afgoderij. Hij wil niet hebben dat we ook maar enig beeld in ons denken hebben van wie hij is. We mogen alleen maar weten dat hij niet alleen boven is, niet rechts is, niet links is, maar dat hij... ...volledig aanwezig is, waar we ook zijn. Vader is zo verschrikkelijk groot, God is geest. Wist u dat? Hij is alomtegenwoordig. Heel de zaal is vol van zijn geest... ...waarin wij met elkaar mogen vertoeven. Zijn gedachten zitten zelfs in ons. God is zo groot, hij is alomtegenwoordig, lieve mensen. Het volk zet zich neer om te eten, te drinken... ...ze stonden op om te dansen... ...en dan moet u luisteren wat Psalm 106 zegt. Zij maakten een kalf bij Horeb... Bogen zich neer voor een gegoten beeld, en nu komt het woordje. Zij verruilden hun eer tegen het beeld van een rund dat gras eet. Dat is heftig. Wat hebben ze nou verruild? Wat was hun eer? De eer van het volk is Abba Yahweh om hem te aanbidden, hem te prijzen, zijn naam te verheerlijken. Je hoeft zijn naam niet groot te maken, want hij is toch de grootste. Je moet hem gewoon verheerlijken. Dan zeggen we toch: laten we de Heer groot maken. We kunnen de Heer niet groot maken. Er is niks groter als Vader. We kunnen wel zijn naam verheerlijken en zijn daden bekondigen. Ze verruilden hun eer, dat is Yahweh, voor het beeld van een rund dat gras eet. We kunnen er misschien om lachen. Maar wij hebben ook allemaal van dat soort onzin. Als wij willens en wetens dingen doen waarvan vader zegt, doet het niet. Ja, maar ik doe het toch. Je weet, doet het niet. Maar je doet het toch. Dat is het jouw afgodsbeeld. Dan kun je jouw gedachte een beeld vormen en zeggen, dat wil ik doen. Maar vader zegt, daar heb ik niks mee. Dus de minste, geringste afwijking van de wil van Abba is afgoderij. Wat is zondagvieren? Is afgoderij. Mag je geen zondag vieren? Ja natuurlijk, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, mag je allemaal vieren. Maar de meeste zondagvieren laten de Sabbat los. Dat is een wonderlijke ervaring. Zo gaat het al bijna 2000 jaar. Het eerste wat de tegenstander overhoop haalt, is de Sabbat van de Messiaans beleidende gemeente wegtrekken. En we hebben al 2000 jaar zondagviering. En je kan bij onze broeders en zusters nauwelijks spreken over Sabbat, want dan is er irritatie. Dan denken ze dat je wettisch bent. Echt niet waar. Ze hebben een kalf gemaakt en daarmee verruilde ze hun eer, hun jaren, door het beeld van een rund wat gras eet. Velen hebben de Sabbat ingeraald voor de zondag. Ze hebben christelijke feesten ingevoerd tegenover de feesttijden van Abba Yahweh. Hoe kan je kerstfeest vieren? Hoe kan je de andere feesten vieren en de feesttijden van Yahweh overboord gooien? Terwijl hij zegt, al die sabbatten, niet alleen de zevende dag sabbat... maar alle sabbatten zijn tekenen tussen Yahweh en zijn volk. Dus als je de feesttijden van Abba Yahweh onderhoudt... dan zegt hij tegen Gabriel, kijk eens, zegt hij daar zo... Ja, was is dan? Ze houden mijn feest. Sturen ze prengelen naartoe, gaan ze zegenen. Dat is een wonder. Want over de hele wereld is het anders... Laten we geen hoererij plegen. Nou ja, nou, dat is niet zo moeilijk. Dat begrijpen we allemaal. Hè? Zoals sommige van hen deden en vielen op een dag 23.000. Kent u de geschiedenis? Ik hoef er meer uit te leggen. Hè? Ik denk dat de zachtjes Baal Peor onderzetten. Komen de kinderen van God, die komen bij de berg van Baal Peor. Weet u nog hoe ze in de ellende gestort werden? Door wie? Bilian. En Balak, hoe, dat grote volk wat ze hadden gezien. Daar was je over na aan denken hoe die dat kon ja, vernietigen. Maar zo'n groot volk van de Heer kan je niet verslaan. Dan zegt die Balak en die Bilian tegen elkaar: Weet je wat je moet doen? Die meiden van jou, die Moabitische meiden, dat waren natuurlijk behoorlijk, behoorlijke vurige dames. Weet je wie hun overgrootvader over, over was? was Lot. En die had twee dochters. En die twee dochters hebben hun vader dronken gevoerd. En die hebben voor zichzelf gezorgd als ze kinderen kregen. Dat is echt niet koosje gegaan. Maar dat heeft zich ook doorgezet in die volkeren. Dus die Moabitische volkeren, dat waren echt seksverslaafde mensen. Die wisten niks beter dan seks. Ze hadden ook maar één oplossing. Als ze dat volk van God hadden wilden pakken, stuur dan die mooie meiden naar beneden, zet hij. Laat hij die even met de waaierrokjes heen en weer gaan. En dan storten al die mannen zich erop. Echt waar, Israël is niks anders als wij, broeders en zusters. Daar werden ze dus misleid. Balak en Biliam werd een complotje gesmeed. Al die mooie meiden naartoe, En die namen allemaal zo'n mooie meid mee in de tent. En er was ook nog een priester die zich daar heel erg aan ergerde. Kent u hem nog? Die nam een speer en die stak zowel de een als de ander door zijn buik. En daarmee hield de plaag op. Want er gingen duizenden mensen gingen sterven vanwege de goddeloze handelwijze van de broeders en zusters. Je ziet zelfs wat er gebeurt in de gemeente, hoe als een kankergezwel dat ronddraait in zo'n volk en dat er veel doden gaan vallen. Al dit soort zaken gebeurt in de woestijn. Ja? Neergeveld in de woestijn. Er worden er heel wat neergeveld in die woestijn, terwijl ze naar Kanaan toe onderweg zijn. Ik geloof dat ze er twee jaar over gedaan hebben om bij Kanaan te komen. En toen konden ze niet ingaan vanwege hun ongeloof. Toen moesten ze 40 jaar terug de woestijn in. En dan lees je nauwelijks meer van in de Bijbel. Dat is 40 jaar lang wachten op je dood. In nummer 25, vers 1 staat: Terwijl Israël in Sittim verbleef, begon dat volk om terug te plegen. Met de dochters van Moab. Deze nodigde het volk uit tot de slachtoffers van haar goden. Het volk at ervan, boog zich neer voor haar goden. En toen Israël zich aan die Baal Peor gekoppeld had, ontbrandde de toren. Van Yahweh tegen Israël. Tegen de strijders gods, de overwinnaars met God. Echt waar, God laat het niet toe dat je deze zonde laat doorwoekeren in je leven. Je kan wel eens denken, ach een slippertje. Ik kan er weer over bidden, dan krijg ik weer vergeving. En je kan nog eens een slippertje doen, ik kan er weer over bidden, God is genadig. Lieve mensen, vergeet het. God is genadig. Maar alleen voor de mensen die eerlijk berouw hebben van het kwaad. Het is bijna ja, te wensen dat iedereen zou snappen wat het is om te buigen voor Yahweh. Je zonde te beleiden met berouw en te zeggen dit wil ik nooit meer doen. Wist u dat het mogelijk is om gewoon eerlijk te wandelen met God? Elke zonde die je maar in je gedachten krijgt kun je tegen zeggen dit ga ik niet doen. Weet u dat het mogelijk is om als een rechtvaardige te leven? Of zouden de eisen van God onredelijk zijn? Hij zegt gewoon, doet het nou en leef. Het is een vreugde om dat te doen. We gaan er nog een paar bij lezen, moet eens luisteren. In Colossense staat een hele heftige uitspraak van Paulus. Want je kan wel denken, ja dat is allemaal het oude testament wat je nou leest. Maar denken om het nieuwe testament is dus helemaal niet anders. We praten in het nieuwe testament over dezelfde dingen wat er in Torah en in profeten staat. We zijn ook dezelfde mensen als toen, van vlees en bloed. Wij vinden het ook leuk als we waaiende rokjes zien. Echt waar, ben je helemaal niet ziek als je dat hebt. Alleen je moet er wel mee weten om te gaan, toen je zegt, dan ga ik niet achteraan. Ik heb mijn eigen rokje wat waait. He? Heb je dat nog niet, ga je eerlijk naar een vrouw op zoek om een verbond te sluiten. In Colossense 3 vers 5 staat, dood dan de leden die op aarde zijn, broeder en zuster... Gelovig in Yeshua, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht die niet ander is dan afroderij. Om welke de toren van God komt. Waarin gij ook eertijds gewandeld hebt. Toen gij nog daarin leefde. Er is voor ons niks anders als in Israël. We hebben dezelfde Moabitische vrouwen om ons heen lopen. We hebben dezelfde soort Amalekieten om ons heen lopen die ons willen doden, die wil ons willen uh, wil ons pakken. We hebben exact dezelfde leven als Israël. In de woestijn. Ook wij zijn in de woestijn, ook al leven we nog met elkaar in een mooie stad. Gij moet dit dan alles wegdoen, toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal. Moet je al die gele woorden eens optellen. Wat moeten we achterwege laten? Ja, is dat evangelie? Nee, dat is gewoon ernst. Hij zegt het ook tegen de gemeente, wist u dat? Tegen welke gemeente zei hij dat? De Colossense in al hij zegt tegen ons, we moeten stoppen met hoererij, onreinheid, hartstof, boze begeerte, hebzucht, afgoderij. Toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal. Het schijnt dat we nog steeds hebbelijkheden hebben die eigenlijk een beetje onhebbelijk zijn. We moeten er gewoon mee stoppen om het te doen. Het is een vreugde om samen te leven en dat leren we in de gemeente. Corinthians 10 vers 9, laten we nou de Heer niet verzoeken zoals sommigen van hen deden. Ze kwamen onder de slangen. Hoe kan je God verzoeken? Kent u het verhaal? Kent u het verhaal van de slang? Dat het volk door de woestijnen ging. Wat deden ze ook alweer voordat die slangen kwamen? Ze moorden, ze ze moorden en ze mopperden. Ze en ze mopperden. En ze mopperden en God die hoort ons mopperen. Want ze kunnen wel tegen Mozes mopperen. Maar tegen wie mopperen ze dan? Tegen God zelf. Ze mopperen tegen Yahweh. En vader Jawe wordt dat ook zat. En hij dacht bij zichzelf, laat ik ze eens wat slangen geven. Iedereen wordt gebeten door slangen. Dat is heftig. Als je dat verhaal leest in de Bijbel, lieve mensen, links en rechts werd er gebeten stieren van mannen, vrouwen, kinderen. En dan moet Mozes gaan bidden tot vader. zegt: vader, wat er nou toch gebeurt? Alsjeblieft, wees genade. Want Mozes is een voorbidder. En dan zegt, vader, zet maar een slang op een staak, zegt hij. En ieder die ernaar kijkt, wat gaat er gebeuren? Er waren twee soorten mensen, wist u dat daar zo? Die zeggen, daar geloof ik niks van, ik ga een beetje naar zo'n stomme koperen slang krijgen. Nou, hij sterf liever, denk ik. Want degene die keek op de slang, werd op een wonder gered. Het is heel bijzonder, maar het is toch dat de Heer al in de woestijn zegt, ziet op die slang. Het is echt niet opkijken naar Satan, dat je door Satan gered wordt. Maar die slangen waren gekomen vanwege hun zonde. Ze waren echt door de slang gebeten. Het is natuurlijk ook een schitterlijk geestelijk teken. Wij worden ook door de duivel gebeten. Zeggen we. Maar het is gewoon het kwaad wat in ons hart zit. We zijn gewoon door het kwaad besmet geraakt. En je kan maar op één ding doen. Dat is buigen voor het aangezicht van God. En uiteindelijk gaan zien wat daar komt te hangen. Wij kunnen niet anders dan uiteindelijk op Yeshua zien. Het volk sprak tegen Mozes en tegen God. Waarom heb je ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Hé, hey, dat is een bekende, hè? Dus voor de tweede keer. Want er is geen brood, er is geen water, er is flauwe spijs, we walligen daarvan. Toen zond ja, we vuren geslangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen in Israël stierven. Weer mopperen, mopperen, mopperen. Er staat in Johannes 3, vers 14... gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... zo moet ook de zoon dus mensen verhoogd worden. Dat is voor al die mopperaars. He? Opdat in ieder die gelooft... in hem het eeuwige leven hebben. Wat is, wat is eeuwig ook alweer? Is dat de lengte? Eeuwig leven is de kwaliteit van leven. De Heer zal ons opwekken uit de dood... En we zullen altijd met hem wezen. Wij zullen de nieuwe aarde bewonen. Het zal een vreugde wezen. Opdat een ieder die gelooft in hem, in Yeshua, eeuwig leven hebben. Vindt u het mooi? Ging het om die slang? Het gaat echt niet om de slang. Het gaat om Yeshua. Hij is het lam Gods wat voor ons stierf. Gaat het om het kruis van Golgotha? Het gaat echt niet om het kruis van Golgotha. De joden, die bewaarden de koperen slang. Die gingen na die tijd zelfs die koperen slang aanbidden. Kent u de geschiedenis? Die kregen een heilige plaats in hun aanbidding. Dat is de koperen slang. Ze dachten dat het die koperen slang hun gered had in de tijd. Uiteindelijk moest die vernietigd worden, die slang. Hoe ligt het met ons Christenvolk? als wij het hebben over het kruis? Ik kwam ooit in Betjishua voor het eerst, de Messiaanse gemeente, bij broeder uh, Etteman, En ik was nog vroeg in de kerk... En die had daar een heel groot kruis hangen aan de muur. Het was gewoon een evangelische gemeente. Daar hebben ze gewend om een kruis te hangen. Maar hij huurde die kerk. En op een gegeven moment zie ik hem naar het kruis te lopen. Dan haalt hij van de muur af. Legt hij het over zijn schouder. En ik zag dus man met het kruis wandelen. En ik dacht, ja dat is toch wat. Maar ik had er nooit bij nagedacht waarom iemand nou het kruis uit de zaal haalt. Je gaat toch geen vloek hout in je kerk hangen. Had ik nooit over nagedacht. Hoeveel mensen hebben niet bij het kruis gezworen, demonen uitgedreven met een kruis, heel de exorzie, al die toestanden. Onzin, lieve mensen. Dat hele kruishout heeft niets te doen in onze geloofsbeleving. Nee, wie werd er aan die paal geslagen? Dat was Messias. Maar wie hing er nou aan dat kruis? Was u het niet? Want het is dus plaatsvervangend. Wij hadden die plaats moeten hebben. Dus we zien niet naar het kruis, we zien naar het lam van God wat geslacht is. En waarschijnlijk is het nog niet eens een kruis geweest, is het een paal geweest. Maar het gaat erom, onze hele evangelieverkondiging zal gaan over Yeshua, de Messias, die plaatsvervangend voor ons stierf. Hij is het lam wat al geslacht werd vanaf de grondlegging de wereld. Adam en Eva moesten al een lam offeren. En die keken uit naar het grote lam wat ooit nog gebracht zou worden, Gods eigen zoon. Daar staat het hele evangelie vol mee. Hebreeën zegt, vestig nou je aandacht op hem, die zulke tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Vindt u het een mooie tekst? Vestig nou je aandacht op Yeshua. Hij verdroeg alle tegenspraak in de dagen van zijn leven. Hij heeft alles verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. En dan zegt hij nog tegen ons, broeder en zuster, gij hebt nog niet Ten bloede toe weerstand geboden. In uw worsteling tegen de zonde. Kijk, die moeten we meenemen. Wij hebben nog niet ten bloede toe gestreden. Met onze zonde. Geworsteld met onze zonde. Kijk, een gevecht kan je winnen. Maar met worstelen, dat gaat altijd maar door. Wist je dat? Moet je naar een worstelwedstrijd kijken? Dat blijft maar door. Wordt me overgepakt. Wordt me overgepakt. Worstelen blijft doorgaan. Uw hele leven tot aan de dood toe. Maar je zal die worsteling moeten aangaan, broeder en zuster. Maar hij zegt, u hebt nog niet ten bloede toe. Je moet echt willen overwinnen over je zonde. Dan gaat hij weer beginnen in Corinthië. Want we hebben natuurlijk niet voor niks over moorden. Moord niet zoals sommigen van hen deden. En er de kwamen om door de verderfengel. Heeft u wel eens een verderfengel gezien? Hoe zou dat nou in ons leven kunnen komen, verderfengelen? Kent u mensen die een leven lang gemord en gemopperd hebben? Ik wil het niet allemaal maar niet rechtstreeks aan elkaar verbinden. Maar ik heb veel mopperaars ernstige ziektes zien oplopen. Hun hele ziel werd uitgehold. En genoeg mensen hebben reden gehad om te mopperen, maar hebben nooit over hun mopperen heen kunnen komen. door het verzoenende offer van Yeshua. Ze hebben altijd de ander blijven kwalijk nemen wat ze hun hebben aangedaan. Je kan dus heel gerechtvaardigd zijn door boos te zijn op Piet of Marie, omdat ze jou ooit hebben mishandeld of misbruikt. Maar als je kiest om die slachtofferrol door te voeren, kan je je leven lang een zeurpiet blijven en nooit tot je doel komen. Leer door het offer van Yeshua dat van je af te leggen. Ga het desnoods vergeving schenken aan de man of de vrouw die je misbruikt hebt. Vertel het tegen vader en laat het los en gaat een christelijk leven leiden. Volledig in de overwinning. Dan kom je los van dat soort dingen. Ik heb mensen zien lijden aan kwalen dat alleen maar voortkwam uit onvergevingsgezindheid. Mensen verpieteren in hun ziel omdat ze onvergevingsgezind zijn. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons die het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Zo eenvoudig is het. Daarom wie meent te staan broeder en zuster ziet toe dat hij niet vallen. Want ook wij met zoveel kennis die we hebben mogen opdoen in de afgelopen jaren kunnen nog steeds vallen door andere mensen iets kwalijk te blijven nemen. Zij hebben dat mij aangedaan. Moet je mij stoppen. Het is een vreugde om elke keer weer samen te zijn om de Heer te dienen. Hij zegt u heeft geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Voor sommige mensen is vergeven van de ander een bijna bovenmenselijke verzoeking, wist u dat? Terwijl de Heer zegt, vergeef die ander, ik heb jou alles vergeven. Zelfs als die ander jou niet om vergeving heeft gevraagd, zeg toch in je geest, vader, ik vergeef het. Kunt u het begrijpen? Want als we die dingen vasthouden in onze ziel, hebben we een ongelukkig leven dus laten we de mensen die ons kwaad gedaan hebben in ons hart vandaag zeggen ik kies ervoor om Piet, Jan, Klaas en Kees te vergeven al hebben ze ernstige dingen gedaan laat het los en geef het in de handen van vader hij heeft gezegd ik ben de wreker maar wij zien het liefste mensen die ons kwaad gedaan hebben onze wraak ontvangen door boos te blijven, door lelijk tegen ze te zijn als je ze een hak kan zetten, dan doe je dat je zo, die heb ik een hak te pakken maar dan heb je ook je gerechtigheid al gekregen dan gaat Gods gerechtigheid echt niet werken Geef je nood en je pijn aan de Heer, Gods gerechtigheid werkt. Jij wordt vrij en de ander moet het aan God verantwoorden. Lieve broeder, u heeft geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan... ...want God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven uw vermogen verzocht wordt. Nou, dit vind ik uit de hele preek een van de mooiste teksten van vandaag. Onze vader zal niet... Moet u goed luisteren... ...zal geen bovenmenselijke verzoeking te hebben doorstaan... Want God is getrouw die niet zal gedogen dat u boven uw vermogen verzocht wordt. Want hij, vader, zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij ertegen... Heb je die wel eens gelezen? Er is niet één verzoeking die u niet kan overwinnen. Want vader zegt als die verzoeking komt... dan zorg ik tot er ook de overwinningskracht voor je is. Als u de strijd zelf wil strijden... Door je vijanden te slaan en te schoppen, of er kwaad van te gaan spreken en lasten te gaan doen, moet je niet doen. Als mensen je vijanden gezin zijn, moet je zeggen, vader, om u het wil, ik vergeef ze. Hij zegt, ik zal je niet boven je vermogen laten verzocht worden. Je kan door hele ernstige dingen verzocht worden, maar dan zeg je nog, hé, hey, hij wil me zeker verzoeken, dat werkt helemaal niet, joh. En dan ga je weer door. Het is niet moeilijk om verzoeking te weerstaan. Maar het kan alleen maar als je een harte voor de Heer. Als iemand je toch om de tuin wil leiden. dan zeg je ja, hij wil me om de tuin leiden. Hij zegt iets anders dan Abba ja, we zegt. Nou, dan zwaai je. Amen. Ja, dat is dat precies het. Inderdaad. Ja, ik ben, ik ben blij dat je het zegt. Zus zegt heel duidelijk: met de mate waarmee gij vergeeft. Zal uw vergeving geschonken worden als wij onze naasten niet kunnen vergeven? Hoe kan God ons vergeven? Dan loop je zelf nog rond met gedachten van onvergevingsgezindheid... tot God die je de zonde niet verzoend heeft. Ontvlucht de afgoderij. Het laatste stukje, Hebreeën 4, vers 1 en 2. Laten we daarom op onze hoede zijn... dat niemand van u, terwijl er nog een belofte is van in zijn rust in te gaan... de indruk zou wekken achter te blijven. Wie van u is al ingegaan in de rust... Is alles al rustig bij u? Ben je echt al in de rust ingegaan? Ik hoop dat je het snapt. Dat je die geestelijke stap kan maken om die rust in te gaan. Dat betekent dat je vandaag al leeft in het beloofde land. En dan leef je naar de regels van het Koninkrijk van God. Dan ben je net zo vergevingsgezind als God. Want zijn geest woont in u. Wat we in Yeshua hebben gezien, leeft dan in ons. Proberen het op te pakken. Want ook ons, broeder en zuster, is het evangelie verkondigd als wie? Als aan Israël, maar het woord de prediking deed hun niet van nut. Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Van wie hangt het nou af? Of je een vreugdevol en overwinnend leven hebt? Dat is gewoon van u zelf. Nog een keer. Want ook ons, broeder en zuster, is het evangelie verkondigd. Evenals aan hun, Israël. Maar het woord der prediking deed hun in Israël geen nut. Omdat het niet met geloof gepaard ging bij degene die het hoorde. Daarom moesten ze omkomen in de woestijn. Als u niet wil omkomen in deze woestijn en een lang gelukkig leven wil hebben, ga nou doen wat vader zegt. En zeker als het op vergeving aankomt, vergeef al bij voorbaat, zegt Paulus. Ik vergeef al bij voorbaat. Want je kan al die mensen niet vasthouden met je boosheid. Want wij, broeder en zuster, gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Dit slaat op ons. Amen? Want hier praten we over wij. Moet je luisteren. Gelijk ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat is een moeilijke. Over wie hebben we het gehad? Dat volk in Israël, wat maar mopperde en klaagde. Ze wilden toch allemaal naar Israël, naar, naar het beloofde land Canaan. Ze zijn nooit ingegaan. Hij heeft ze teruggestuurd voor de grens. Sterf maar in de woestijn. Vindt u het een vervelende waarschuwing of niet? Ga nooit mopperen als je zegt ik leef door de hand van God. Zelfs al komen de dingen in je leven voor die je moeilijk vindt, verdrietig en pijn. Ga niet lopen mopperen. Want vader laat zelfs het leed toe in je leven. En daarmee beproeft hij je geloof. Als je door die beproeving heen komt. Mensen, er komt een zee van overwinning. Maar je moet nou eenmaal beproefd worden in je geloof. Als er van uw geloof geen beproeving meer is. Dan denk je: nou, oh, lekker, lekker, lekker. Ik kan toch alles doen? Nee, wat daar staat is belangrijk voor u. Wij gaan tot de rust in. Wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging de wereld afgereed. Vader wist hoe het ging met Israël. Maar dat volk heeft een weg geleid wij die nu leven aan hun een voorbeeld zouden kunnen nemen hoe we het niet moeten doen. Het gaat niet om te zeggen dat Israël een fout volkje is. Want wij zijn exact hetzelfde volkje. Wij hebben ook een dag moeten krijgen tot we de verbonden van Yahweh hebben gehoord en in ons hart hebben moeten besluiten. Ik kies ervoor om Yahweh te volgen. Dan val ik ook onder de genade van Abba Yahweh, dat het bloed van Yeshua mij reinigt van al mijn zonden. Maar ik weet wat zonde is door het kennen van Torah. Want alleen door de Torah weten we wat zonde is. Daarom kunnen we nu in vrolijkheid en in blijdschap leven zonder te zondigen. Want het is mogelijk om te overwinnen. Vader die zegt tegen Israël, ik heb me veertig jaar, heb ik me aan jullie geërgerd, aan dat geslacht. Ik zei, het is een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Ze kennen Torah niet. Ook al werden ze ermee grootgebracht. Broeder en zuster, laten wij er ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Opdat het redengevend woord, niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Amen. Een vreugde om een kind van God te zijn. Neergeveld worden in de woestijn is niet het doel van vader. Hij wil dat je door de woestijn heen gaat en je beloofde land inneemt. Geprezen zij de naam van Yahweh.